12 uur. Het NOS-journaal. is zullen al Thomassen. Goedemiddag. President Saleh terug in Jemen. Ministersploeg over tot de orde van de dag. En Azerbeidzjan probeert de Olympische boksmedailles te kopen, zegt de BBC. Het weer, afwisselend stapelwolken en zon. En alleen heel plaatselijk een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Morgen meer zon en wat hogere temperaturen. Vanochtend maakte de Jemenitische staatstelevisie bekend... dat president Saleh terug is in het land... nadat hij drie maanden was behandeld in Saoedi-Arabië na een aanslag. De president is alleen nog niet publiekelijk verschenen. Journaliste Judith Spiegel staat op dit moment... tussen aanhangers van Saleh in de hoofdstad Sanaa. Judith, hoe is de sfeer daar? Nou, heel uitgelaten. Uh, heel druk, misschien kunnen jullie het ook horen. Mensen zijn blij, mensen zijn uh, dolgelukkig... want hun, hun president, hun leven is terug...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 Het zou kunnen dat er confrontatie tussen de regeringsleger en de, de anti-regeringsdemonstranten zullen komen. Maar uh, het zou juist ook wel eens kunnen dat dat vandaag nou even niet gebeurt. Omdat uh, je voorstellen dat Zalig een goede indruk wil maken bij zijn terugkeer. Maar goed, ik zag hier ook mensen die gewoon zeiden luisteren. Het is helemaal de vraag wat er nu gaat gebeuren uh, als de demonstranten zalig doorgaan op hun islamitische broederschap...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 Nou, dat is, dat is moeilijk te zeggen, waarom je nou vandaag gesprek... Iedereen dacht op een gegeven moment, ik zelf ook hoor, dat de Saoedis hem niet terug zouden laten gaan. Gewoon omdat de Saudis uh, de onrust in Jemen willen uh, onderdrukken en niet willen aanwakkeren door hen terug te sturen. Maar kennelijk, ik weet het niet, ik kan het natuurlijk niet... Uh, ik heb koning Abdullah zelf niet gesproken, maar kennelijk hebben de Saudis uh, nu toch bedacht dat zijn terugkeer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 Europese beurzen schommelen na de forse verliezen van gisteren... rond de openingsstand. De stemming onder beleggers is weer iets beter... na een verklaring van de ministers van Financiën van de G20. Ze beloven met een sterk en gecoördineerd internationaal antwoord te komen... om de economische crisis te bezweren. Een verklaring was volgens de Franse minister Baroin niet gepland... maar een reactie op de forse verliezen op de beurzen. De ministers van Financiën willen voor de G20-top van begin november... met een actieplan komen. Fris en vol goede moed gaan ze weer aan de slag. Het kabinet kan doorgaan met de bedachte maatregelen... want gisteren stemde een meerderheid in met de plannen van deze regering. Je zou het bijna vergeten... omdat eigenlijk maar één zin is blijven hangen van gisteren. Doe eens normaal, man. Vicepremier Maxime Verhagen vindt het jammer... dat het debat is overschaduwd door die toon. Door uh, hetgeen gisteren en eergisteren gewisseld is... Uh, denk ik dat uh, er uh, te veel aandacht is uh, uitgegaan... naar zaken die uh, niet op de voorgrond hoorden staan. Hoe Dank u wel. Meneer Opstelten. Ik heb er heel veel zin in. Ook weer even de draad oppakken. Na drie dagen natuurlijk. Met de algemene beschouwingen. Prinsjesdag. Uh, gewoon ministerraad. Je ja, zegt agenda. gewoon, maar hoe gewoon is het allemaal nog? Ja, gewoon. Gewoon uh, je zaken doen en je besluiten nemen. Dat gaan we nu doen. Je doet net alsof het allemaal uh, maar gewoon is. Maar is dat nou echt zo? Zeker, dat vind ik wel. Ik vind, uh, uh, en de premier heeft dat uh, gisteren ook uh, goed uh, gezegd. En uh, ja, dat is de stijl waarin uh, in wij uh, werken. En de Kamer heeft. Stijl waarin u werkt, de premier heeft ook gezegd dat het uh, de grens van het fatsoen heeft overschreden. Ja, en u gaat vandaag gewoon weer als coalitie verder. Ja, en dat heeft de premier gezegd. En dat was uh, buitengewoon scherp en dat was uh, goed. Ga schuld, goedemorgen. Nou, is dit het kabinet van het respect voor de gezagsdragers? Uh, in, uh, die roepen tegen elkaar, doe eens even normaal. Mag je dat dan ook uh, voortaan tegen politieagenten... of uh, andere gezagsdragers zeggen? Nee hoor, en ik vind ook dat je dat niet moet roepen. Ook niet in de politiek. Het is ook doodzonde dat het uh, zo gebeurt is de afgelopen twee dagen. En uh, één, iedereen uh, trapt er gewoon in... door het er dan continu weer over te hebben. En twee, je ja, ziet toch gewoon niet dat daar ook uh, partijen zijn die zeggen, nou ja, dat moeten we maar niet meer doen. Meneer Donnen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uh, begint u zo meteen aan de vergadering in de Trijvenzaal? Met een uh, goed gevoel. Hmm. Goed, er zijn nogal wat harde woorden gewisseld in de Kamer de afgelopen dag. Wat vindt u daarvan? Da niet? Zonder meer, daar heeft ook duidelijk... de premier heeft daar een uh, uh, standpunt in genomen. Uh, uh, uh, ik ben niet verheugd. Ja, daar ben daar er de... sprakeloos van. Nee, maar zoals uh, de heer Van der Staaij zei, we moeten wel voorkomen dat we niet de situatie krijgen dat we de uitzending over het parlement... pas na acht uur kunnen uitzenden vanwege het woordgebruik. U hoorde Barbara Terlingen die de ministers opving... voor de wekelijkse kabinetsvergadering. Dit is het NOS-journaal, met Isoloop Thomas. Het is niet duidelijk in hoeverre de gemeente Amsterdam erin slaagt om de overlast op de Wallen terug te dringen. Tot die conclusie komt de Amsterdamse rekenkamer die onderzoek heeft gedaan naar dat project. De gemeente begon vier jaar geleden met het verminderen van het aantal raambordelen, koffieshops en belwinkels om de verloedering en criminaliteit in het gebied tegen te gaan. Volgens de Amsterdamse rekenkamer zijn de doelen niet concreet genoeg geformuleerd. De directeur van de Rekenkamer heeft een paar tips voor de gemeente. Wees niet bang om expliciete afspraken te maken over dingen die je wilt bereiken. Welke functies moeten op welke manier op welk niveau worden gebracht? Gewoon expliciet afspreken. Dat hoeft namelijk niet ten koste te gaan van flexibiliteit, die in zo'n groot en ingewikkeld proces ook nodig is. Je kan best over een paar jaar zeggen, we veranderen het wat. Maar dan is het ook voor iedereen nou volgbaar wat je verandert en waarom. Het is al wel duidelijk dat de uitvoering van het project achterloopt op schema. Verantwoordelijk wethouder Ascher zegt dat uit een ander rapport blijkt dat het project wel succesvol is. Hij wil er zeker mee doorgaan en neemt aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer ook over.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 Te herstellen. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer wil dat de regering werk maakt van een regeling om gewonde oorlogsveteranen schadeloos te stellen. Brenningmeijer roept premier Rutte op dit zo snel mogelijk te regelen. Vorig jaar kwamen de militaire vakbonden en het ministerie van Defensie tot een akkoord. Gewonde veteranen onder wie militairen met een posttraumatische stressstoornis zouden extra geld krijgen. Het gaat om militairen die voor 1 juli 2007 terugkwamen van een missie.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 Azerbeidzjan probeert Olympische boxmedailles te kopen, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep heeft het land 7,5 miljoen euro betaald aan de boxorganisatie World Series Boxing. Daarmee zou Azerbeidzjan zich willen verzekeren van twee gouden plakken bij de Spelen van Londen. Topman Kodabaks ontkende dat er sprake is van omkoping toen de BMC, BBC hem confronteerde met de beschuldigingen. We have witnesses who said that you promised Azerbaijan 2012 in 10 First of all, no comment. Secondly, absolute lie. De organisatie World Series Boxing heeft wel een onderzoek aangekondigd naar de betaling. Arnold van der Leijden, u won drie keer brons op de Olympische Spelen. Goedemiddag. Schrikt u van deze beschuldigingen? Ja, ik schrik er wel een beetje van. In die zin dat uh, ja, de, zoiets uh, kan, natuurlijk niet als het op waarheid is berust, dan. Uh, dan is dat ernstig en dan moeten, we, moeten, we daar, ook, dan moeten we daar ook meteen maatregelen opgenomen worden. Maar eh, als je zoiets wil, ook als dat een doelstelling is... dan, eh, dan zie je dat dat heel snel uitkomt. Omdat het gewoon niet te realiseren is om, eh, om vijf juryleden... scheidsrechters komt nu om te kopen tijdens een Olympisch boksprogramma. Ik, ik zou niet weten hoe ze dat zouden moeten gaan doen. Nee, want dat vroeg ik me af. Is het moeilijk om dat te manipuleren? Hoe zouden Daar ze dat verleden, kunnen doen? De geschiedenis neemt wel met zich mee dat wel uh, in het verleden wel heel vaak dubieuze uitslagen zijn geweest binnen het boks. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad en waar dan ook gesuggereerd wordt dat juryleden dat zijn omgekocht. En in het verleden is dat ook wel nog sterker geweest. Als je denkt aan de spelen in 88, 1988 in Seoul mm -hmm. toen, toen zijn echte wedstrijden verkocht, dat is later ook bewezen. En uh, van daaruit hebben ze toen ook uh, de computer ingesteld. Dus die ontwikkeling heeft toen plaatsgevonden. Dat ze nu uh, uh, zeg maar via een computerscoresysteem werken. Wat relatief goed werkt. Maar je blijkt dat, uh, dat, dat mensen toch altijd uh, proberen te zoeken naar, naar zekerheid. Naar extra mogelijkheid om succes te boeken. Stel nou dat het inderdaad ook dan mogelijk uh, zou zijn om de computer te manipuleren. Is dit dan de genadeklap voor het boksen? Nou, ik, ik denk met wat zij willen eh, om de computer te manipuleren, dat lijkt me heel moeilijk. Maar als iemand eh, het vermogen heeft om dat te doen en het gebeurt, het zou gebeuren, zou dat wel een genadeklap kunnen zijn. Ja, dan, dan komen we in een moeilijk vaarwater. We zullen het afwachten. Meneer van der Leijden, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Het is nog niet duidelijk wanneer Barcelona-speler Ibrahim Affelai geopereerd wordt aan zijn linkerknie. Tijdens een training verdraaide hij zijn knie en liep daarbij een gescheurde voorste kruisband op. Vanmiddag wordt de internationaal onderzocht door een orthopedisch chirurg. Pas daarna krijgt Affalai te horen wanneer hij geopereerd wordt en hoe lang de revalidatie gaat duren. De Grote vraag is of hij mee kan doen aan het EK volgend jaar. Normaal gesproken zijn voetballers minstens zes maanden uit de roulatie met dit soort blessures. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Er staan nog twee files, eentje op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Delft-Noord 2 kilometer, komt door een aanrijding. Bij Delft is de rechte reis ook dicht en door werkzaamheden op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... voor de Vlakentunnel 4 kilometer. De hoofdpunt van het nieuws. President Saleh van Jemen is terug in zijn land. Hij werd de afgelopen drie maanden behandeld in Saoedi-Arabië... nadat hij ernstig gewond was geraakt bij een aanslag op zijn paleis. Het kabinet Rutte is vandaag weer aan de slag gegaan. De ministers vinden dat de regeringsploeg... naar de roerige algemene beschouwingen... niet aan geloofwaardigheid heeft ingeboet... En Azerbeidzjan zou proberen om twee gouden boksmedailles te kopen voor de komende Olympische Spelen. Volgens de BBC heeft het land daarvoor 7,5 miljoen euro betaald aan de boksorganisatie World Series Boxing. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Goedemiddag, welkom bij NCV. Vandaag wordt stap voor stap onthuld welk tv-programma opgenomen wordt... in de kanon van de Nederlandse televisie. Onder meer te volgen op Radio 5 Nostalgia en op Nederland 1. We hebben de tv-archeoloog van de kanon te gast, Han Pekel. In het mediaforum hebben we onder meer de Dam Hij was gisteren te gast bij Paul Witteman. En tijdens een politieke beschouwing moest hij toch even inbreken in het gesprek. Mag ik even interrompen, ik heb dat vandaag even gevolgd, maar ik vind dat echt ronduit asociaal taalgebruik... wat ze daar in Den Haag aan het Binnenhof gebruiken. Asociaal. Asociaal. Allemaal voor de rechte dagen. Met als Frank Verrips uit Moordrecht meer dan 70 punten scoort... is hij de weekwinnaar en daarmee de nieuwskenner van de week. Wilt u ook meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz... mail dan uw naam en uw nummer naar nationalnieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Met het mediennieuw van vrijdag 23 september. Gisteren diende een kort geding tussen tv-producenten CCCP en Talpa... over typetjes van Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Het duo maakte met CCCP het programma Draadstaal... maar stapte vorig jaar over naar Talpa om daar verder te gaan... met opvolger Neonletters. Vandaag eh, maandag verschenen ineens typetjes uit Draadstaal in Neonletters. Deze Fred en Ria bijvoorbeeld... Ik moet zeggen, ik was wel heel trots op BNN hoor, toen ze die Emmy hadden gewonnen. Ja. Zo. Ja, eerst Peter R. de Vries en dan nu uh, BNN. Oh. Ja, met dat programma over die orgaan -donotaties. Hadden ze ons best allemaal bij de neus te pakken? Nee, genomen. Het is bij de neus genomen of ze hadden je te pakken. Ja. ja. Maar goed, het programma, iedereen zei van tevoren van: hé, hey, dat kun je niet maken. En toen maakten ze het toch. En toen werd het uitgezonden en toen zei iedereen: wat maak je me nou? En toen breek ik het doorgestoken kaas. Heel ijs. Kaart, doorgestoken kaart. Ja, club ja, effe. Bij CCCP zijn ze nu boos, omdat copyright van de typetjes volgens die producent bij hen ligt. Bij Talpa vinden ze dat Fred, Ria en de rest zo met Van Koningsbrugge en Van de Vent verbonden zijn... dat CCCP er toch niks aan heeft. Vanmiddag wordt de uitspraak verwacht. In lunch besteden we al de hele week aandacht aan de tv-kanon. En vandaag is het dan zover. Eindelijk wordt bekend hoe de definitieve kanon eruit ziet. Ik praat erover met Han Pekel. Hij is vandaag de tv-archeoloog van de kanon. Van Pekel, goedemiddag. Wat is dat precies, een tv-archeoloog? Nou, dat is een bol mannetje. met een helm op zijn hoofd. met een lampje erop. In zijn rechterhand heeft hij een groot uh, vergrootglas. In de andere hand een kwastje. En hij heeft witte handschoentjes aan. En die is door de spelonken. hier in Hilversum. In het, van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. zo op de uh, 16 meter onder de grond, op de vijfde verdieping. stoffige kasten omver aan het schoppen, dozen open doen... en haalt daar dan bijvoorbeeld een vlaggetje uit... wat op de eerste... Uitzending op 2 oktober om kwart over acht... het eerste beeld was wat Nederland ooit zag... bij de geboorte van de televisie. Want dat vlaggetje, dat bestaat nog? Ja. Dat ja, vlaggetje heb jij uit het archief gevist. Heb ik trillend van eerbied in mijn handen gehad. En dan moet je je voorstellen dat dat vlaggetje is... ongeveer een centimeter of twintig bij een centimeter of twintig. En dan zit daar een hele rare ventilator aan... die zorgde dat in beeld dat vlaggetje wapperde. Jouw bijdrage, jouw archeologische bijdrage zijn vandaag te zien op Nederland 1. Wat is daar allemaal te zien? Ja, heel veel. Daar is zijn eh, eigenlijk alle programma's die in de kanon op dit moment meespelen, eh, passeren de revue. Zo halverwege de dag hebben we nu vier categorieën bekendgemaakt. En in de loop van de dag zullen we tot een eh, soort eindlijst komen. Waar... Wat vind je van die lijst? Ja, dat is de lijst van het publiek. Ik mis daar bal dingen op. Ik ben ook verbaasd over dat bepaalde uh, personen daar laag of helemaal niet in voorkomen. Maar dat is het goede recht van het geheugen van de kijker. Ja, en het sentiment dat hij rondom een televisieprogramma heeft. Uh, jeugd, uh, fabeltjes, krant, klokhuis, viebertjes, stuif, zin, people the clown. Niet Jeugdjournal, vind ik persoonlijk jammer. Ja? Wat, wat, wat mis jij nog meer? Oh ja, ik bedoel, er zijn toch legendarische televisieprogramma's. Dus ja, om daar nou een paar van te noemen... Een wordt vervolgd? Nou ja, die zat wel in de televisiekanon van de jeugdprogramma's. Op een hoog plaats, als ik me goed kan herinneren. En ik heb ieder geval merk zelf elke dag dat dat nog niet vergeten is. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat die mensen ook gaan stemmen op uh, de televisiekanon. We zijn vandaag ook uh, kanonjournaals te zien. Uh, Joop van Zijl, ja. uh, de oude Vos die presenteert. Ja, hij kan het nog. Hè? Maar ook, ook nog, zo'n man gaat zitten... en je denkt van, het is waar wat er gebeurt. Nou, dat is toch ook wel de grote verdienste van zijn prachtige stem... en ook zijn presence. Dus we zijn heel trots dat hij, als een van de oudste nog levende... journaallezers, dit verhaal wil vertellen. Themakanaal Best24, eh, Radio 5 Nostalgia... die maken zelfs een marathonuitzending... Eh, van al die twaalf uur vanuit Beeld en Geluid. En wat gebeurt daar? Nou, daar gebeurt eigenlijk van alles uh, in die uitzending. Dat moet je aan de maker zelf uh, laten vertellen, want dan ben ik over twee uur daar nog over aan het praten. Maar laten we zeggen, belangrijk is ook om te melden dat op Nederland 1, elk uur, een tien minuten een journaal is van de tv kanalen En in elk uur zit een belangrijke gast. Om later vanmiddag, rond de klok van vijf uur, zal dat de nester van de Nederlandse televisie zijn, Joop van de Ende. Maar ook uh, beroemde mensen uit de wereld van de humor. Een Jacques Spijkerman zal aanwezig zijn als een van de kandidaten, maar ook een van de mensen die, laten we zeggen, humor op de Nederlandse televisie ge uh, gebracht heeft. En we zijn natuurlijk heel goed de ochtend heel vroeg begonnen... met Omer Willem en de jeugdprogramma's. Het moet allemaal leiden tot een kanon, de kanon van de Nederlandse televisie. Uh... U gaat natuurlijk ook al knap lang mee als het om de televisie gaat. Mag je wel zeggen, ja. Ja, nou, ik wil niet beledigend zijn, maar dat leek, leek, leek me een veilige constatering. Ja. Als u kijkt naar de televisie, hoe die zich ontwikkeld heeft, kijkt u nog met plezier? Ja, ik kijk nog steeds met plezier, maar ook soms met groeiende ergernis. Ik bedoel, een programma als De Villa, waardoor de commerciële is uitgezonden, daar springt het glazuur en mijn netvlies echt in, in gruzelementen Dat van. was zeg maar zo'n Big Brother-achtig Ja, iets. maar dan nog veel slechter dan Big Brother was. Dan had John de Mol met Big Brother. Echt nog kwaliteitstelevisie hiermee vergelijken. Ik vind dat ja persoonlijk ranzig en niet het bekijken waard. Ik heb me toch zelf gedwongen om er één keer naar te kijken. Kijk, het bijzondere van de televisie is, en is dat die 60 jaar geleden is begonnen, maar dat die. Hij de eenheid van Nederland teweeg heeft gebracht. De eerste dertig jaar van de televisie keek iedereen televisie. Het begon natuurlijk met, met maar een paar uur in de week. Overigens hadden toen mensen nog vaak het gevoel... dat televisie misschien wel een tweerichtingsverkeer was. Beroemde de van tante Hanni. met haar nichtje... die boos was dat ze niet zwaaide, terugzwaaide. Toen is Hanni gaan zwaaien. Maar ik weet nog van mijn eigen oma, die inwoonde... dat ze op dinsdagmiddag, want dat was dan de uitzending... en op donderdagmiddag het huis... Van kant maakte, zoals het dan heette. Want de heren van de televisie kwamen op bezoek. En zij was bepaald niet overtuigd dat dat een eenrichtingsverkeer was. Mooie verhalen. Handpekel, hartelijk dank. Voor meer nostalgie kunt u nog de hele dag terecht bij de verschillende uitzendingen van de TV-Kanon. Tot 7 uur vanavond, continu op Best 24. Radio 5 Nostalgia. En ieder uur een kanonjournaal op Nederland 1. En de echte fans kunnen ook terecht in beeld en geluid in Hilversum. Romantisch nieuws van onze nationale spoorwegen. Veel treinreizigers zullen hem nog wel kennen de rubriek Hartkloppingen in het maandblad RAILS. De NS is op dit moment aan het kijken of zij deze legendarische rubriek weer nieuw leven in kan blazen. Dat betekent overigens geen terugkeer van RAILS. De NS onderzoekt of hartkloppingen via social media kunnen worden verspreid. Dit najaar moeten die plannen handen en voeten krijgen. Jaarlijks ontstaan er volgens de NS meer dan 4300 romances in de trein. Fascinerende vraag is waar dat precieze getal vandaan komt trouwens. 4300 hartkloppingen genoeg dus om een prachtige rubriek te vullen. Zendermanager Laurens Borst wil de programmering van Radio 1... volgende zomer acht weken lang aanpassen aan de vele sportevenementen die er dan zijn... Borst wil de zender gedurende de EK-voetbal, de Tour en de Olympische Spelen horizontaler en logischer programmeren. Borst gaat nu overleggen met de omroepen over zijn plannen voor zo'n sportsomer. Wilfried de Jong gaat vanaf eind oktober een nieuw wekelijks programma maken voor de VPRO. Motel de Jong gaat het heten. Bij de VPRO willen ze nog weinig over kwijt, behalve dat het gaat om een live-programma waarin de Jong gasten uit de actualiteit van de afgelopen week ontvangt. De programmaruit Raad Zuidoost-Vlevoland, dat is de instantie die erover gaat wat ze daar op de kabel te zien en te horen krijgen, overweegt om een Poolse radiozender in het paaspakket op te nemen. In de polder werken veel Polen, waarvan de raad vermoedt dat ze graag naar Poolse deuntjes en nieuws luisteren. Er wordt nu gepolst welke zender favoriet is onder de Oost-Europeanen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Dit weekend is de twintigste verjaardag van het iconische grunge album Nevermind van Nirvana. Die CD was de doorbraak van de band uit Seattle. Wereldwijd zijn er meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht. In 1991 gaf Nirvana een van de weinige concerten in Nederland in Paradiso. Het VPRO-programma Onrust sprak voorafgaand mensen die dan al niet een kaartje hadden bemachtigd. Mooi, hè? Ja, ik wil een kaartje. Ik wil ook een kaartje. Ik wil het niet verhalen. Hoeveel je hem <lacht> Gaat je niet ik nee, nee, ik heb geen kaartje. Ik wil een gewoon Dank Dat denk je oh, allemaal. Hoe denk die, je dat komt die bent opeens zo uh, populair is? Eh... Uh, door de komt het. <lacht> ja, Door het te fel uh, belangst. Het is allemaal een beetje overtrokken, denk ik. Ja, dat, maar waarom vind je dat? <lacht> ja, het is zo opeens zo'n hijzaamheid. omheen. Het is toch, uh, toch een beetje vreemd, vind ik. Het is dus een beste CD die uitgebracht is dit jaar, vind ik. Uh, met samen met de Chili Peppers, nieuwe van de Chili Peppers. Die single vind ik heel erg goed. Daarom heb ik de CD eigenlijk ook gekocht. En uh, ja, voor de rest is het allemaal een beetje Beatle-achtig, hè. Heel erg geïnspireerd door de Beatles. Uh. Het zijn wel lekkere meezingertjes. Waarom zouden ze nou opeens zo populair zijn? Ja, heb jij dat niet? Is? Absoluut niet van. Ik huh? zie wel dat ze op MTV zijn inmiddels. Hey, ze hebben ja. ze ook uh, bereikt. Enkel keertje, hè? MTV. Maar misschien omdat ze elk concert iets kapot maken, ja. Volgens mij herken ik daar Bram van spunter. Uh, en uh, dat het allemaal meeviel met Nirvana, dat is ook maar een mening. Het optreden eindigde in de beste Jimi Hendrix traditie. Uh, de boel werd gesloopt uh, toen ze Love Bus speelden. Toen ging Kurt Cobain compleet door het lint. Cameraman kwam te dichtbij. en Werd ze met gitaar en al bewerkt. Vanmiddag is op 3FM de top 100 van de jaren 90 te horen. En daar staat uh, Smells Like Teen Spirit van Nirvana van dit Nevermind album. Wederom op nummer 1. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumas. Op het Nederlands Filmfestival gaat vandaag een bijzondere documentaire in première. Tony, een observatie in het Pieterbaan Centrum. De naam zegt het al, we krijgen een inkijkje in de instelling waar onder meer Volkert van der Graaf en Mohammed B. zijn onderzocht. Ik heb de maakster Dieteke Mensink aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Pieterbaan Centrum lijkt me nog niet een instantie die meteen hoera en ja zegt als je vraagt mag ik daar filmen. Nee, dat neem ik aan ook niet. Maar ik, uh, ik, ik heb het er niet zelf gevraagd. Ik kwam uh, de medisch directeur tegen en wij spraken erover. En hij vertelde me dat Pieter Baancentrum eigenlijk meer het debat wilde aangaan met de maatschappij. En uh, vroeg mij of ik geïnteresseerd was om een film te maken. En hoe lang is dat geleden? Gezegd, ja, dat is zes jaar geleden. En ik heb ja gezegd. En, uh, uh, gezegd maar dan wil ik wel uh, een onafhankelijke film maken. Dus ook uh, toegang tot alles. Waarom heeft het is zes, zes jaar geduurd? Nou, het was gewoon heel lastig om een verdachte te vinden, want uh, uh, niet elke verdachte kon meedoen aan de film. Ook niet uh, geen, iemand die niet in de media was en ook niet iemand die zo ziek was, die, waarbij het, uh, zeg maar de opnames met het onderzoek zouden gaan uh, interfereren. Dus het was moeilijk om iemand te vinden. Help me even uh, met uitleggen wat je precies uh, bedoelt daarmee. Uh, iemand die niet in de media was geweest, waarom mocht je die niet volgen? Nou ja, die heeft al zoveel bekijks gehad en dat ligt zo gevoelig. Dat moet gewoon achter gesloten deuren uh, onderzocht kunnen worden... omdat het een onafhankelijk uh, onderzoek is. Dus dat, daar was gewoon geen sprake van. Maar de voorwaarde was, neem ik aan, dat dit pas uitgezonden mocht worden... na de uitspraak van de rechter en heeft veel hoger beroep. Ja, maar ik denk dat de druk erop dan toch veel groter was geweest. Dus uh, um, ja, zij stellen de regels, dus ik heb gewoon te aanvaarden... Je had, je had de regels te, te aanvaarden. Mohamed B. liep daar in dezelfde periode rond. Volkert van de G. ook nog? Uh, toen ik daar misschien gesprek had, ja. Maar toen ik zelf draaide, niet natuurlijk. Zien we nog bekende mensen of helemaal niet om die reden? Helemaal niet. Nee, nee andere verdachten mocht ik niet filmen. Tony heeft toestemming gegeven en daar hebben we afspraken mee gemaakt. En dat was het. Um, en degene die je wel in beeld mag brengen, die zijn ook... Oh kijk, ik zie je op uh, lunch.ncv.nl nu een foto uit je documentaire. Die zijn ook allemaal onherkenbaar gemaakt? Um, nee, de onderzoekers niet. Die zijn allemaal herkenbaar in beeld. Behalve Tony en de andere verdachten, die heb ik überhaupt niet gefilmd. Omdat het gewoon niet mocht. Want dan moet iedereen toestemming gaan geven. En dat vindt het ministerie van Justitie en Veiligheid ook geen goed idee. Ik kan me voorstellen, Dieterke, dat dit, uh, het filmen... dat dat tot op zekere hoogte nog wel te doen was... maar dat het daarna het wielen en dealen begon met alle belanghebbenden. Um, hoe bedoel je dat? Nou, Openbaar Ministerie heeft er iets over te zeggen. Uh, het Pieter Baan Centrum zelf wil neem ik aan meekijken. Misschien de advocaat van verdachte wel? Nou, uh, de advocaat van de verdachte heeft de film nog niet gezien... en de verdachte zelf trouwens, die inmiddels veroordeeld is, ook niet. Um, en verder met het ministerie hadden we hele duidelijke afspraken gemaakt. Wij mochten bijvoorbeeld... Uh, Um, uh, alles in de film gebruiken, of alles wat van de zaak gebruiken... maar niet uh, de naam van de slachtoffers en niet plaatsdelict en niet datumdelict. Dus dat zijn gewoon allemaal hele concrete afspraken... En daar hebben we aan gehouden. En over het bleuren, het onherkenbaar maken... daar hebben we um, overheen en weer gestegeld een beetje. Wat dan onherkenbaar was en niet. En uh, nou, zoals u nu vanavond in première gaat... zo zijn alle partijen tevreden. Ik vind het toch nog vrij, vrij uh, laconiek uh, klinken, Als je het nu vertelt. Het Openbaar Ministerie was, neem ik aan, ook heel erg bang... dat een zaak zou kunnen klappen om de dingen die jij laat zien en laat horen. Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen toch ontzettend het belang wel inzag... dat een keer zo'n film gemaakt zou worden... En het, het TBS-debat is natuurlijk ontzettend roerig en loopt vaak hoog op. En een, een film zoals deze was er gewoon niet. En uh, ik denk dat alle partijen ook wel inzagen van uh, dit moeten we een keer doen. Maar het is natuurlijk wel gepaard gegaan met uh, vertrouwen winnen. Zowel bij het ministerie als Pieter Baancentrum. Maar zeker ook voor de onderzoekers die uiteindelijk hebben toegestemd om wat, mee te doen. We... Wat is het tot slot het meest opvallende wat, wat we nu te zien krijgen wat we niet wisten? Nou, ik denk voor mijzelf was het meest opvallende dat je heel goed inzicht krijgt in, in wat een dader is, wie hoe een dader denkt uh, en, en hoe die uh, terugkijkt. Tony die, uh, is onmiskenbaar een dader, maar heeft ook andere kanten. Maar je ziet gewoon heel goed dat uh, spel ertussen. En uh, nou, dat, dat komt in de film uh, goed naar buiten, hoe zijn geest uh, in elkaar zit. Goed. Je bent uh, erbij vanavond. Uh, uh, je hebt nog alle tijd om een uh, feestelijke pak aan te trekken. Dat ga ik doen. Vanavond uh, gaat... volgende... Ja, sorry, volgende ik... we... Ja, volgende week is er ook nog een, uh, een, een debat... naar aanleiding van deze film... omdat wij het heel erg belangrijk vonden... dat uh, uh, ja, de gedragsonderzoekers ook eens in een debat gaan... met uh, mensen uit de rechtelijke macht. En waar? Dus 28 september in de Schouwburg in Utrecht... En uh, via www.efp.nl kunnen mensen zich aanmelden. Tony een Observatie in het Pieterbaans gaat vanavond op het Nederlands Filmfestival in première. Dieterke Mensing, Dankjewel. dank je wel. Bedankt. We gaan straks met ons Mediaforum praten over alle ontwikkelingen in Den Haag en hoe de pers daarop gereageerd heeft. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Lisotte Tomassen. Radio 1 Het NOS-journaal.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 beschermde anderen de nationale ombudsman Brenningmeijer wil dat de regering snel met een regeling komt om gewonde oorlogsveteranen schadeloos te stellen. Vorig jaar spraken de militaire vakbonden en het ministerie van Defensie af dat gewonde veteranen die voor 1 juli 2007 terugkwamen van een missie extra geld zouden krijgen. Volgens de ombudsman is er tot nu toe nog niets gebeurd. En de beloningsregels die banken twee jaar geleden afspraken worden redelijk nageleefd. De variabele beloning van bestuursleden is bij alle banken nu kleiner dan het vaste salaris, maar bij een een groep Van 600 mensen onder de top is dat niet zo, en bij dochters van kleinere buitenlandse banken wordt de bankencode ook vaak niet goed nageleefd. Dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online: vanmiddag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Heel plaatselijk kan een er licht erbij ontstaan, maar de kans erop is klein en op de meeste plaatsen blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit tussen 17 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden van het land.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 WB Verkeersinformatie files op de A9 Amstelveen richting Ookmaar... voor knopend Velzen 3 kilometer, op de A13 Den Haag richting Rotterdam... bij Delft-Noord 2 en door werkzaamheden op de A58 Vlissingen... richting Bergen-op-Zoom voor de Vlakentunnel 4 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gasten Jurie Boom, journalist bij De Groene Amsterdammer... en Max van Weesel, politiek journalist van Vrij Nederland... en oud-voorzitter van perscentrum Nieuwsport Heren... Welkom. Dank wel. Vandaag uh, wordt de hele dag de kanon van 60 jaar Nederlandse televisie gepresenteerd. We hadden het er net al over. We vroegen ook jullie naar je herinneringen op het tv-gebied. Max, op jouw verzoek gaan we luisteren naar uh, Mies Bouwman in Open het Door. 12.500 schulden in Emmers van een motorenfabriek uit Friesland. Nou, nou nog één zinnetje. Want we, we, die actie duurt nog heel lang. Maar ik, ik wou... U allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Ja, prachtig. Wat ja? goed om dit weer te horen. Ja. Zo lang geleden. Het lijkt, het lijkt letterlijk drie landen geleden, toch? Ja. Het, het Nederland dat we niet meer kennen. Ja, ik heb heel lang want Mijn eerste televisieherinnering is eigenlijk het Eurovisie Songfestival van 1959. Toen was ik acht, maar dat heb ik in pyjama van mijn ouders al mogen bekijken. Maar Teddy Scholte won voor Nederland met... Een beetje verliefd. Dat was ook heel mooi, maar dit, dit was nog net mooier. Dit was dus de eerste uh, ja, landelijke inzamelingsactie... op het toen eigenlijk nog helemaal nieuwe medium televisie. Op het moment dat het grootste deel van... Mijn ouders waren uitzondering, waren de enige in de straat die al televisie hadden op dat moment. Maar ook bijzonder, omdat het televisie was die een wijgevoel creëerde, toch? Iedereen keek, iedereen had het erover. Ja, dit was echt een, een landelijk iets. Uh, iedereen gaf, iedereen deed mee, iedereen keek. Maar je keek dus bij elkaar... Ja, je ging echt bij, bij de buren die tv hadden. Het waren enorme uh, events, het waren happenings uh, in de buurt. Samen tv kijken. Joripoom, mis je dat? Dat, dat, dat, dat, er, dat gemeenschappelijke van uh, iets delen de volgende dag. Dat, dat is er eigenlijk niet meer. Gossie. Uh, nou, ik, ik ben iets jonger, denk ik, dan, dan Max. Nou, dus oh, dat, dat... zien <laughs> we Hoe oud was jij toen open het dorp? Uh... Dat was in 61. Yeah? Uh, nou, uh, toen was het tien jaar voor mijn geboorte. Uh, yeah. Ik ben nu veertig. Uh, ja. yeah. Maar nee, dus dat, dat heb ik nooit op die manier zo gekend. En uh, ik heb wel vaak inderdaad gehoord van... ja, we missen gemeenschapszin, iets dat ons allemaal verbindt. Vroeger had je dan nog inderdaad uh, wel bepaalde programma's... die je met z'n allen keek op tv... Maar dat is inderdaad al heel lang niet meer zo. Ik mis het niet. Ik heb dat nooit gemist, echt niet. Je moet er wel bij optellen, natuurlijk, dat je de zuiling had. Dus je keek naar de Fara, als, als je uit een PvdA gezin kwam. Maar dit was wel keek, een van de, de uitzonderingen, denk ik. Misschien dit was dat, was dat, dat de het was het eerste echt groot, behalve natuurlijk evenementen ja. als, als sport en zo... Ja. maar dat echt iedereen naar keek. Maar normaal je, keek je bijvoorbeeld, uh, de, als je niet van de Afro was... dan keek je niet naar Willem Duis, maar naar Mies Bouwman... want die was weer van de Fara of andersom. Maar, dus ja. het, was, het was ook niet zo eensgezind als het lijkt. boom, jij wilde een ander fragment uh, graag uh, horen. Het ja. begin van het NAVO-bombardement op Servische stellingen rond Sarajevo. En dan hebben we het over 1995. NAVO bombardeert Servische stellingen. Goedenavond dames en heren. Na drie jaar oorlog in Bosnië is het Westen met een serie aanvalsgolven op Bosnisch-Servische doelen... overgegaan tot een robuuster optreden tegen de Bosnische Serviërs. Daarmee is de NAVO op dit moment verwikkeld in de grootste militaire actie uit zijn bestaan. De nato Operation will be ongoing until the threat to the civilian population of Sarajevo is removed. Ja, het NOS-journaal met de stem van Henny Stoel. Max, mogen we even zeggen dat we Henny missen, die stem? Vreselijk. Henny is volkomen ten onrechte vanwege haar leeftijd totale ja. leeftijdsdiscriminatie aan de kant gezet. Goed, daar, daar ging het eigenlijk helemaal niet over, maar <laughs> ik had het wel even gezegd. Juri, waarom heb je dit gekozen, dit, dit moment? Dit was, dit was belangrijk, hè? want het was ja. het eerste moment dat eindelijk wat gebeurde. Ja, nou, dat, daarom. En net viel de term uh, wijgevoel. Um, ja, dat uh, ontstond ook rond, rond uh, dit fragment, In ieder geval rond die bom bombardementen. Want eindelijk, na drie jaar deed het Westen iets aan het beleg van Sarajevo. Er zijn bij elkaar 10.000 mensen omgekomen. Het is het langste beleg van een... Stad in de moderne geschiedenis geweest. En we zagen het elke dag op televisie. Ja. En eindelijk gebeurde ja, het. Er iets. Netwerk telde in die tijd ook af. Hè? Misschien al wel hier en nu trouwens, was het toen nog, ja, denk ik. Ik telde echt nog af hoeveel dagen nog. En, ja. Ja. Maar ik heb er veel van geleerd. Want ik, had dus een, ik was in een juichstemming door die bombardementen. Ik, uh, het was een paar maanden voordat ik als journalist begon. En ik dacht, zo moet het ingrijpen. En uh, vervolgens ging het natuurlijk allemaal helemaal mis. Want die oorlog ging nog door, er werden gijzelaars genomen. Maar het was een, de aanleiding was bizar, namelijk de beschieting op die markt. in Sarajevo. Ja. waarvan later bleek dat dat de moslims zelf hadden gedaan voor eigen mensen. Ja, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Dat is, maar er, er nou, zijn wijken. aanwijzingen, ja. dat een van die beschietingen... Maar goed, daarna kwam Srebrenica en dat liep zo uit de hand onder meer... Om, door deze bombardementen, want toen zijn er gijzelaars genomen... waardoor Nederland niet durfde te zeggen... ga daar ook maar bombarderen, want anders maken ze onze jongens af. Hier laten we het over de kanten van vandaag ja. hebben. En God de biotoop van Max. Dat is heel mooi de televisie vroeger. Ja, vroeger. Nou, de televisie is denk ik nog steeds wel mooi. Dus je moet een beetje zoeken, Max. Dus een beetje zoeken. Ja, Laten we het hebben over de, de, de politieke realiteit. Dat was een hele bizarre. Twee dagen lang zijn we gegijzeld door een partij schreeuwdelenke in het parlement. Dat mag je wel zeggen, denk ik. Um, Max, vond je de nieuwskeuzes van deze ochtend begrijpelijk? In nee, ik vind het totaal onbegrijpelijk. Uh, ik ben erbij geweest drie dagen lang. En dan ben je echt... Uh, heel, uh, ja, nee, de, de, de berichtgeving klopt gewoon niet. In werkelijkheid is het dinsdagmiddag een uurschoolplein uh, geweest en uh, gistermiddag nog eens een uurtje tussen drie en vier. Verder is het dagenlang gewoon wel over Griekenland en de euro... en het persoonsgebonden budget gediscussieerd. Maar Max, Je, je weet als journalist dat, dat incidenten bepalen het beeld. Nee, ik vind dat de kranten gewoon ook verslag moeten doen... van uh, wat betekenden deze algemene beschouwingen voor, voor uw uitkering en uw persoonsgebonden budget. En het is een schande dat onze, onze hele pers, inclusief NRC en de Volkskrant... dat dus gewoon niet doet. Volkskrant, pagina 5. Twee kleine verhaaltjes ja. hebben we gevonden. Kamer niet verder bezuinigen ja, ik, en het kabinet uh, buigt voor preutsheid. Ik heb... Gisteravond een beetje, nou, ruzie was het niet, maar een behoorlijke discussie met de chef Den Haag uh, van de Volkskrant. En ik, ik zei dus: Van ik, ik mis de, de inhoud in jullie kan Nee, was helemaal niet waar. En ze waren druk bezig om inhoudelijke stukken te maken. En, nou ja, nu pagina 4 en 5, Wilders, Wilders, Wilders, Wilders. Jorie, ja. ik, ik wil wel even een land spreken voor, uh, um, voor trouw. Want trouw had uh, voorop wel de opening, hè? Dat, uh, ja. het gescheld en gedoe. En volgens mij hadden ze twee foto's. aardige pagina's. Klein stukje nog over het gescheld en gedoe, en voor de rest wel inhoud, meen ik. Wordt Nederland bevrijd of in de steek gelaten? Voor elke partij hebben bezuinigingen een andere betekenis. Uh, SGP en dan die safe sex spot. Ja. CDA wist waaraan het begon. Dat is reflectie. Ja, dat is weer reflectie. Ja, eigenlijk ook toch wel vrij weinig. Maar vergeleken met met name NRC-Handelsblad... Toen zei het niet slecht? Nee, want die hadden namelijk nou helemaal niks. Ik heb hem nog in de trein opnieuw doorgebladerd. Maar echt nrc niks. ja, dat kunnen ze doen. Maar die hadden ook weinig. Maar kijk, oké, okay, we kunnen zeggen het gaat, over, uh, het gaat over de vorm. Het gaat niet over de inhoud. Tegelijkertijd is die vorm uh, uh, zo opvallend... omdat er grenzen overschreden worden. Ja, maar daar kun je ook snel mee klaar zijn. Kijk, gisteravond zette ik om half zes Radio 1 aan... En toen het op een gegeven moment rond zeven nog steeds hierover ging... waarbij er ook nog één iemand was, één gast was... die zei, mogen we alsjeblieft over de inhoud hebben... en het lukte hem niet om dat er doorheen te krijgen. Dat heb ik gewoon de radio uitgezet en gedacht, bekijk het maar. Bedoel, die vormkwestie, daar ben je toch snel mee klaar. In ieder geval in een half uurtje, zou ik denken. En niet anderhalf ja, niet uur doorgaan. Ja, het is ook de tv. Ik heb het gisteren allemaal nog eens afgekeken. Dat, nou, daar zitten dan hele serieuze mensen als Pieter van Os... van de NRC Handelsblad bij, uh, bij Pauw en Witteman. Maar ik geloof, één vraag ging even over de inhoud. En de, de, de rest ook weer niet. Dus het, en je speelt het spel van Wilders mee als media. Dat ergert me, denk ik. Van, ja. Wilders doet dit natuurlijk met opzet. Wilders doet dit niet omdat hij zo onbeschoft is. Integendeel, Wilders is een hele de galante hoffelijke man in werkelijkheid. Wilders doet dit omdat het de race is om uh, welke quote haal, haalt de media vanavond. En nou, ja, je geeft hem zo zijn zin iedere keer. Ja, tegelijk, ik hoor iets schrikken en iets ja, rammelen. Gaat er iets af bij jullie? Elektronica? Nou, goed. Het is alweer. weg. <laughs> Waarschijnlijk hoort u het thuis niet eens, maar ik hoor het wel met een koptelefoon op. Um, Tegelijkertijd kun je het moeilijk zeggen als journalistiek, want dat is een van de dingen die ook vaak gezegd wordt. De journalistiek speelt dat spel mee. Um, jullie journalisten moeten meer afstand nemen. Maar ja, de vraag is, hebben wij die rol? Ja, dat vind ik wel. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar een programma als, als Pauw en witte man, nu even weer over de tv... Um, dan, dan kun je je afvragen, moet het nou alleen maar gaan over uh, uh, vermaak... en entertainment, sensatie? Of is dat nou juist ook een plek waar je mensen iets kunt uitleggen... en waar je een politicus kunt uitnodigen die echt uh, dieper op de zaken ingaat? Dat ja, gebeurde wederom niet. Maar op het moment dat, dat een premier geschoffeerd wordt... want dat is wat de meeste parlementariërs toch wel vinden... Uh, van wat er gisteren gebeurde... Ja. Uh, dan kun je toch zeggen, dit raakt ook de manier waarop wij in het land met elkaar omgaan. Als, als, een, als een, uh, een, een docent voor de klas staat... Heeft hij toch geen stok meer om de hond te slaan? Op het moment dat hij het voor zijn oren krijgt. Ja, dan schrijf je één, de opening van je voorpagina, schrijf je erover. En dan nog een goede analyse binnenin. En voor de rest heb je dan nog aardig wat ruimte om in te gaan. op de ontwikkelingssamenwerking, waarvan alles over is gezegd gisteren. Uh, over het, het kindgebonden budget, dat zo nodig de SGP weer moet behouden. Uh, dat soort zaken. Max van Weesel zuchtte zo diep dat mijn kop er rond nou, te trillen. Nee. De... <laughs> uh... Nee, het is die diepzucht. Het is voor ontrust zijn over... Kijk, gisteren uh, zijn twee rapporten van het Internationaal Monetair Fonds uh, verschenen. Uh, en als dat waar is, staan we echt aan de vooravond van de banken, de uh, een van de vreselijke banken. instorting. En, nou, dat heeft nog wel enigszins een rol in dat Kamerdebat uh, gespeeld. Maar dat haalt vervolgens de media niet. En Het ergt me hoe we in Nederland maar blijven praten over, over moslims en minaretten. En uh, jij bent gek en jij bent een poedel. En we gewoon niet toekomen aan uh, jongens staan we niet op de rand van de afgrond. De stap van, uh, van Wilders naar uh, de Damsreeuwen is misschien zo'n grote niet. Uh, die zat uh, gisteren in diverse media, mogen we wel zeggen. Onder andere in Pauw en Witteman. Uh, met plezier naar gekeken, Jurie Boom? Um, ja, de, de, heel gemengd. Um, kijk, ik ben ook maar een mens, dus ik ben ook wel nieuwsgierig naar die, uh, na, naar die meneer. Maar tegelijkertijd vind ik het toch heel erg sensatiezoeken. Want hij, hij sloeg daar aardig wat wartaal uit. Uh, negen minuten lang. Hè, negen televisieminuten lang. Cohen zit ook aan tafel, die had ik nog wel wat, wat meer willen horen. Dus nee, uiteindelijk niet met plezier naar gekeken. Uh, maar ik ben bang dat dit er nooit meer uit te krijgen is. Ja, Zeker Max, dit, wat, dit was een typisch moment dat ik dacht... waarom moet ik hier in hemelsnaam naar kijken? Ook in kranten trouwens, interviews met hem. Nou ja, het is nieuws dat, uh, dat het Openbaar Ministerie... zes maanden tegen hem heeft geëist, dat is veel. Uh, ja, in het vormen van een programma als, als Pauw en Witte is natuurlijk dat je de hoofdpersonen uit het nieuws ook aan tafel wilt hebben. Dus wat, wat dat betreft vond ik het niet zo gek, maar het was een totaal surrealistisch uh, ja, toneelstukje. Niet, waar krijg je zes maanden onvoorwaardig? Twaalf maanden, ja precies, waarvan zes onvoorwaardig. Ik bedoel, als je twaalf maanden voor je kiezen krijgt, dan moet je iets zwaars gedaan hebben. Die mensen ga je toch niet standaard uitnodigen? Nee, maar dat zou dus een interessante discussie zijn geweest. Bijvoorbeeld over voorarresten in Nederland, over uh, waarom dit soort uh, straffen op deze manier worden uitgedeeld. Maar daar kom je niet aan toe als je deze meneer die graag veel praat... en zijn website promot, negen minuten lang aan tafel zet. Dat is een interessante observatie. Dus eigenlijk had het moeten gaan over de zwaarte van de ijs. Uh, want er is, is gevolgschade. Hè? Iemand staat dus heel helemaal niet met de intentie om mensen te verwonden. Maar ja. er is gevolgschade van het gillen. Hij heeft er wel iets over gezegd zelf. Maar ja, dit, er was geen diepere discussie over mogelijk, volgens mij. Wat is dat? Is dit toch een tendens om uh, dit soort gasten dan maar snel uit te nodigen of daar portretten over te schrijven? Nou ja, de tv gaat steeds meer uit van... Uh, je haalt alleen maar 1,2 miljoen, is geloof ik het doel... Uh, van dat soort programma's, kijkers als het, het emotietv is... Bij analyses uh, zeppen mensen weg. Dus uh, ja. af en toe mag er een analyse in, maar dan, dan weer snel emotie. En ja, dat leidt natuurlijk tot een uh, record aantal uh, clowns en dorpsgekken op de tv. De 18-jarige Mauro was ook de gast bij Pauw en Witteman. Maar dat was nipt, zullen we maar zeggen. Dat was, uh, het lijkt in ieder geval alsof zijn aanwezigheid een gevolg was... van een Twitteractie ja. van uh, onder andere Femke Halsema. Uh, want hij stond met de directeur van Defense for Children... Voor, op de stoep bij Pauw en Witteman. Werden vervolgens daar te plekken uh, afbesteld... Dat werd getwitterd en toen besloot Paul het alsnog te doen. Ja. ja, verhaal, ja. Tegelijkertijd moet ik er wel bij zeggen, je kunt hier heel verontwaardigd over zijn of niet... maar uh, eigenlijk is het uitnodiging van Mauro natuurlijk. Dat toont dat ook eigenlijk wat, wat Max zegt. Het is de, de, diezelfde ontwikkeling. Um, de, gaat dat dan over het asielbeleid? Het was een heel, heel, heel aandoenlijk, want het was ontzettend zielig voor die, voor die jongen. Maar um, ja, ik leer er niet veel van... Het enige wat, wat mij als kijker uh, opvalt... is dat er verschrikkelijk veel onrecht is en ellende. Maar hoe zit dat beleid in elkaar? Hoe werkt het precies? Uh, en dat hoeveel gelegen van die jongeren zijn er nog? Ja, maar daarvoor moet je dus tegenwoordig geen televisie meer kijken. Jorip Boom, journalist van De Groene Amsterdammer. Daar staat het waarschijnlijk wel in. Mag ik hopen, althans? Dat is goed te En Max van Wezel, politiek journalist van Vrij Nederland. En daar geldt hetzelfde voor. Hartelijk dank. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumas. In de Nationaal Nieuwskwest van lunch gaan we op zoek naar de nieuwscanner van de week. Vandaag met Frank Verrips uit Moordrecht. Welkom. Ja, goedemiddag. Um, als het jou lukt om de nieuwscanner van de week te worden, dan win jij 300 euro. Dat gaan we dus uh, aan het einde van deze sessie weten, want ja. het is vrijdag. De hoogste score was uh, woensdag, 70 punten. Um, gaat het je lukken, denk je? Uh, ja, ik heb me goed voorbereid, maar dat is natuurlijk geen uh, garantie. Maar uh, ja, uh, ik hoop het van harte. Ik ga mijn best doen, zeggen ze dan. Hè. Hoe heb je je voorbereid? Uh, ik heb uh, gisteren en ook vandaag, voor zover dat kon, uh, het nieuws uitvoerig uh, gevolgd. Uh, dat doe ik normaal gesproken ook wel. Alleen je staat nu in een iets andere stand. Je staat een beetje in de stand van je moet het ook allemaal onthouden, zoveel mogelijk. Uh, dus dat, uh, het, is, het is wat minder vrijblijvend, laat ik het Goed. zo zeggen. En het gaat er nu echt om? Ja. <laughs> Dat is ja. het grote verschil met thuis in de auto uh, meeluisteren. Ja. Dan is het toch allemaal net even een tandje relaxter waarschijnlijk. Goed, we gaan het proberen, Frank. Uh, ja, ik ga jouw vragen uh, op jou afvuren. Uh, in een rustig tempo, in deze instantie, eerste instantie althans. Uh, en uh, we gaan eens kijken of je komt. Succes. Oké. Okay. De nationale nieuwsquiz. Jarenlang was jij mijn Ja, wat, Ak? Ja, wat, doe eens normaal, man. Als een broer ik van jou. Ik zou zeggen, doe het u zelf eens normaal daar op de stoep Lees voordat u wat zegt. Is het was toch een idiote uitspraak. Ik zijn kom zo lang hier wonen. Maar daarvan heb ik nu geen nee, nee, nee, komen. Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben hier voor rustig. Wil ja, het ging om de uitspraak de islamitische aap komt uit de mouw. De vraag is uh, over de premier van welk land ging dat? De premier van uh, Turkije, Erdogan. Ja, precies. De tweede vraag is zou het bijna vergeten. De begroting werd gisteren uh, helemaal goedgekeurd. Toch wist de Tweede Kamer de bezuinigingen nog wat aan te passen. GroenLinks en de ChristenUnie dienden een motie in. Die werd aangenomen met steun van de coalitiepartij CDA. Op welk gebied mag er niet verder worden bezuinigd? Uh, op ontwikkelingshulp. Ja, ontwikkelingssamenwerking klopt. De Tweede Kamer wil dat er wordt vastgehouden aan minimaal 0,7 procent van het bruto nationaal product. Yes. De derde vraag. De inhoud van de algemene beschouwing sneeuwde helemaal onder... door de verbale strijd tussen premier Rutte en Geert Wilders. Het deed denken aan oud-SP-leider Jan Marijnissen... die in 1997 tegen de Kamervoorzitter effe Dimme zei. Twee jaar geleden noemde hij minister Flapdrol. Marijnissen deed dat. Welke minister was dat? Um... Flapdrol, wie was dat. Um... Ik wil... Ja, dat was in het kabinet Balken. In de, uh, minister Verhagen. Ik nee. weet het niet. Nee, nee, nee die was trouwens geen minister. Uh, Bert Koenders ja, dat was dat. Ja. Toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. Uh, het ging over de volgens Marijnus hooghartige manier... waarop Koenders weigerde een vraag te beantwoorden van Eergang. Um, twee punten uit drie vragen. Ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Er zijn veel tekortkomingen waardoor de strijd... Tegen criminaliteit, maar vooral ook de strijd tegen corruptie, nog te veel gaten vertoont. Dat is minister Leers. Ja, Gert Leers wil niet dat Roemenië-Bulgarije toetreden tot de Schengen-landen. De vijfde vraag. Het loopt sowieso al niet zo lekker tussen Nederland en Roemenië. De Roemenen lieten Nederlandse vrachtwagens wachten voor de grens omdat ze bang waren dat de lading was besmet. Gisteren werd die blokkade opgeheven. Wat vervoerden die vrachtwagens? En daar zaten bloemen in. Ja, hartstikke goed. Ja. Het zou gaan om een vormpje en geen bacterie, zei de Romeinse landbouwminister. Uh, vier punten. Bij de volgende vraag kan je daar nog vier bij verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus wie bedoelen we? Als je het weet, moet je stop zeggen. Komt ie. Vier. Ik kan niet tegen pijnlijke stiltes. Drie. Ik ben vooral bekend onder mijn bijnaam. Twee. Ik had gisteren geen tijd voor mijn rechtszaak, want ik had de krant nog niet uit. Uh, dat is de damschrijver. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Had je bij de eerste al niet uh, zoiets van, ik, ik weet het, ik kan niet tegen pijnlijke stiltes? Uh, ik had een vermoeden, maar ik had ook nog een andere persoon in gedachten. En ik denk, vaak die kant ook zijn. Dus als ik te snel uh, iets roep, is het helemaal fout. Dus ik ben een beetje op zeker gegaan. Nou, jouw nieuwsfactor hebben we hierbij vastgesteld op 60. Gaan ze verder.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 En daarom probeert Abbas de situatie te veranderen met deze eenzijdige stap. De stelling waarop u kunt reageren is dus... de VN moet een Palestijnse staat erkennen. Bent u daarmee eens of oneens sms sms'en naar 7070? Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren. Hashtag standpunt. Half twee te gast in standpunt.nl. Hans van Balen VVD-Europarlementariër. De stelling is: De VN moet een Palestijnse staat erkennen. Frank Verrips uit Moordrecht. Jouw uh, nieuwsfactor is 6, Dat betekent dat jij uh, er twaalf goed moet hebben. Uh, in dat geval heb jij uh, de vorige score verslagen. Dus in 90 seconden tijd. Zoveel mogelijk goede antwoorden wil ik graag van je horen. Oké. Okay. Nou, zullen we maar gaan beginnen? Ja, oké. Okay, Diepe zucht. Ja. ja. ja oké, okay, komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welk museum heeft blijkt nu tonnen schade opgelopen bij de huldiging van Ajax in mei? Het Stedelijk Museum. Ja, in welk land is voor het eerst een boete opgelegd voor het dragen van een burka? Frankrijk. Is goed, kinderen die te laat naar bed gaan hebben een grotere kans op welke ziekte? Pas. Depressie. Aan welk land brengt ze de paus momenteel een vierdaags bezoek? Duitsland. is goed. Een kooigevecht tussen twee jongetjes van acht en negen jaar oud heeft tot onrust geleid in welk land? In Engeland. Groot-Brittannië. Het is wetenschappers in Zwitserland gelukt om bepaalde deeltjes sneller te laten gaan dan wat? Dan het licht. Dat is goed. Welke president hield gisteren bij de VN een felle toespraak waarin de, waarbij de Amerikaanse delegatie de zaal verliet? Uh, Ahmediniad. Is goed. Welke voetballer van Oranje is zeker een half jaar uitgeschakeld vanwege de blessure? Afvalaai. Is goed. Gisteren werd er op het Binnenhof actie gevoerd door eigenaren van welke hondensoort? Uh, boxers. Nee, poedels. De burgemeester van welke stad zou de regels voor de bouw van een vakantiehuis hebben overtreden? Gouda. Is goed. In welke Europese stad is al weken een sluipschutter met een luchtdrukgeweer actief? Wenen. Is goed. Hoe heet de hitshow van RTL die de, vanavond het start van het tweede seizoen beleeft? Uh... Pas. De Voice of Holland. In welk land zijn miljoenen mensen ziek geworden door overstromingen? China. Pakistan. In het Drentse ruinen en zijn enkele archeologische resten gevonden uit welke tijd? Uh, de steentijd. IJzertijd. Van welk land won het Zuid-Afrikaanse rugbyteam met maar liefst 87-0 op het WK? Zimbabwe. Namibië. Er zijn bij de politie meer dan 70 tips binnengekomen over de aanslagen van Woensdag op welk gebouw? Uh, het gerechtsgebouw in Amsterdam. Is goed. Hoe heet de Amerikaanse politicus en acteur die een biografie gaat schrijven? Uh, Schwarzenegger. Welke supermarkt staat volgens persbureau Bloomberg te koop? C1000. You won't believe it. Hoeveel heb je er, denk je? Ja, ik heb ongeveer meegeteld. Ik denk dat ik er net twaalf heb. <laughs> maar... Het is ongelooflijk. Je hebt er twaalf. Oké, okay, nou, fantastisch. <laughs> en ik zag het gebeuren, dus ik ben even heel erg, heel erg hard, heel snel gaan praten. Uh, in de hoop dat je me nog kon blijven verstaan. Mm -hmm. Maar je hebt er twaalf, dat betekent dat jouw totaalscore 72 is. Uh, en dat jij dus uh, de week weer naar bent. Ja, dit zijn de hakken over de sloot, geloof ik, in dit. Uh, dit zijn de, de hakken over de sloot. Peter Paul Chodron hebben we aan de telefoon. Peter Paul, je hebt waarschijnlijk met het zweet uh, onder de opsel ja, zitten luisteren. Ja, ik zit uh, met het zweet in mijn handen, maar... Uh... Ik hoorde Engeland en Groot-Brittannië komen'. Dat is toch niet hetzelfde? Hè? Oh, je wou even nog wel jury gaan spelen. <laughs> ja, ja nee, het is niet hetzelfde. Maar we rekenen het wel goed, want het was volgens mij in Engeland ook. Prestige. Oh, okay. ja. Nou, hey, Peter Paul, dank nou, voor uh, het meedoen. Ik ben vanuit gefeliciteerd. Voor ja, het dank, dank je wel. Je was een uh, gedoogde kandidaat. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Je, je, je hebt de lat heel hoog gelegd, Peter ja. Paul. Dus uh, dank daarvoor. Ja, Frank Fries. Ja, had ik uh, toch met Charlie Sheen geantwoord toen het voorbij kwam? Ja. Ik wist het, maar het is van een daar hoor. Goed, Frank van Rips, jij hebt 300 euro gewonnen. En je krijgt twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. En, dat is het hoogtepunt misschien wel, de lunch radio. Ja, geweldig. Heb je een uh, leuke bestemming voor je 300 euro? Uh, ja, ik ben nodig toen een nieuwe fiets. En uh, daar uh, kan een deel van uh, gaan betaald worden. Kijk eens al. het is een goed doel. Ja. Je fietst ook veel. Ja. Ik wil je hartelijk danken dat je hier was. Oké, okay, heel graag gedaan. Heel veel, heel veel dank daarvoor. Goed, zo meteen uh, krijgt u het NOS-journaal op deze radio 1. daarna zijn wij terug um, met uh, de lunchvraag die gaat over streektaal. En daarna standpunt stam.nl. Graag tot zo. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen.